9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vier technische universiteiten in Nederland kunnen de toestroom van studenten niet meer aan en dreigen met een studentenstop. Ze willen extra geld van minister Bussemaker om meer docenten aan te nemen. Het aantal studenten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen groeide in 10 jaar met ruim 20.000 naar 53.000. Bussemaker zegt dat ze niet van plan is om de universiteiten extra geld te geven. Ondeskundigheid bij ambtenaren is de grootste ergernis bij burgers... ...concludeert de Nationale Ombudsman na een peiling. Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft wel eens problemen... ...bij het contact met de overheid, zoals bij het verlengen van een rijbewijs... ...of het aanvragen van zorg. Ze vinden ook dat het lang duurt voordat ze een reactie krijgen op een vraag. Vrachtwagenchauffeurs blokkeren bij het Franse Calais de snelweg in beide richtingen... ...en daardoor zijn de haven- en de kanaaltunnel niet bereikbaar... Ze demonstreren tegen de overlast van migranten en eisen dat de Franse regering het kamp ontruimt. Vluchtelingen proberen naar Groot-Brittannië te reizen door in vrachtwagens te klimmen. De situatie in en rond het kamp leidt geregeld tot vechtpartijen en aanrijdingen. In Australië is een man van 19 veroordeeld tot 10 jaar cel... omdat hij vorig jaar een aanslag wilde plegen... tijdens een herdenkingsdienst voor gesneuvelde militairen. De man wilde een politieagent onthoofden... maar werd al voor de herdenkingsdag gearresteerd. Volgens de politie was hij geradicaliseerd en geïnspireerd door IS. Justitie wil een schikking treffen met de NS-dochterbedrijven Abellio en Cubus... Voor over het gerommel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg... De NS kreeg vertrouwelijke informatie doorgespeeld en daardoor raakte Abellio dat de opdracht al was toegezegd de opdracht kwijt. Uiteindelijk kwam het openbaar vervoer in handen van Arriva. Het weer, veel bewolking, soms ook zon. Vooral in het binnenland kan er wat regen vallen. Later vanmiddag opklaringen en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NS. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort langs op rijden tussen Blarken en Muidenberg, Vanuit Den Haag op de A4 tussen Prins Klausplein en Dorp, Op de A4 naar Amsterdam over 10 kilometer tussen Hoofddorp en Knooppunt de Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met een oliespoor op de A10. Er staat tussen Amsterdam, Sloterdijk en Buitenveldert 2 kilometer op de A6 leden stad Muiden, tussen Almere buiten Westen Muidenberg over 9 kilometer. Richting Amstelveen vanuit Alkmaar langzaam breiden, tussen knopen het Rotterpolderplein in Amstelveen. Tot de A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hebben we weer hier in Zandvoort? Historic Grand Prix weekend. Met uh, ja, uiteraard, uh, de activiteit op Circuit Park Zandvoort. Vanavond de parade door het centrum van Zandvoort. En vergeet niet het muziekfestival vanavond. Uh, Toe hard to handle. Op het uh, raadhuisplein vanaf een uh, uurtje of acht, uh, half negen. Na de parade. Wij zijn er klaar voor, Goedemiddag, luisteraars. En uh, nogmaals, welkom collega Albert-Jan. Ja, Wat goe... een mooie tenue heb je aan. Ja, jij ook. Ja, maar dankjewel. Dat is voor de kijkers. Ja. En straks uh, tijdens de parade zullen ze ons ongetwijfeld aan onze shirts her herkennen. Dus ik zou zeggen, ga even kijken via de livestream. Uh, ik verklap alvast even dat uh, Max Verstappen morgen vanaf de zevende plek zal gaan starten. Dan hebben we het over de Formule 1 race op, uh, in Italië. Uh, op het Park Monza. Uh, verderop verder in dit uh, tweede uur komen we daar uitvoerig nog even op terug de is voor Lewis Hamilton uh, we gaan natuurlijk om kwart over drie gaan we weer live schakelen met onze Monza en dan hebben we het over het circuitpark ja, Zandvoort ja, ja. Want daar is niet Olaf Mol, maar daar is Willem van Densen voor ons aanwezig. En die gaat ons even bijpraten over de stand van zaken... van de diverse races die verreden zijn en die nog gereden gaan worden vandaag. Want ik heb al gezien dat later op de avond, om tien over vijf... staat er een Gentleman's Drivers gebeuren op stapel. En dat wordt ook een heuse race over 90 minuten. Wellicht dat hij ook daar alvast wat meer vooruit kan kijken... Uh, uiteraard om half vier standaard de evenementenagenda. Nou, Zandvoort bruist van de evenementen. Dat heb je net ook al aangegeven. Zeker vandaag en morgen natuurlijk. Maar ook volgende week zijn er weer de nodige evenementen... die uw aandacht verdienen in dit prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Nou, we krijgen nu ook nog Zandvoorts nieuws in het kort deel 2. Want er, is weer, er zijn zoveel uh, bulletins de deur uitgegaan van de gemeente. En daar willen we u toch graag even over informeren. Dus ik zou zeggen, uh, komen. ook het komende uur genoeg reden... om te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken kan via www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio aan de tolweg Tina, Zandvoort. Goedemiddag. World you know the roof on fire. We gaan boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle en dance. <laughs> like the roof on fire. We gaan drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell baby, I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, this way. <laughs> And walk this way. I was born fast. in a frame. In my head. Mama said that. National Queen Park Show for David Foundation for the Historic Grand Prix is Paris, hier is Villag William J'ai tronqué ma voiture pour un vélo On sur sur cellule bavé Un RD sur la capitale On était la la la Quelques musiciens me donnaient la mêlon C'est ce qui faisait tout son charme je chante la la la la la la Parce que moi je me babbelt oh. oh. Please, please, one, one. Weet je wie ook meedoet uh, aan deze plaats? Die Chris Cap van uh, Englishman in New York. Oh, Weet je wel mijn Turkse plaatje? Ja, Turkse plaatje. <laughs> je hoort hem tezamen met uh, Willy William. Dat was Paris. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, wij blijven gewoon in Zalvoort, hoor, want we schakelen over uh, naar uh, iets ten noorden van ons. Naar het circuitpark Zalvoort. Naar Willem van deze historic Grand Prix weekend. Lekker bezocht en uh, gezelligheid op het circuit, toch Willem? Ja, zonder meer, uh, Rob en leuke actie op de baan, mooie auto's, uh, heerlijk geluid. Uh, ja, wat willen mensen meer. Ja, dat geluid <lacht> hebben we ook gehoord trouwens uh, hier in de studio uh, van de Formule 1. Heerlijk. Oh, oh heerlijk. Uh, en dan staat de wind nog wel uh, de andere kant op. Dat, dat bedoel ik. <lacht> <lacht> ja, ja. Hey, maar ja, uh, we zijn nu bezig hier uh, met uh, NKHTGT. GT. Uh, het staat voor uh, Nederlandse Kampioenschap uh, Historisch doelwagens en uh, GT's. Een uh, veld van maar 56 auto's. Nou, no. het is veel om ze allemaal op te gaan noemen. Maar daar vinden we onder andere toch uh, Ja, een wat minder bekend merk is een uh, Bizarrini. Maar zien we Ford Mustang, uh, Corvette, uh, Minis. Uh, ja, en die ene. Uh, wat is dat? MGB? Uh, nee, die zie je vanavond weer. Ja, uh, we missen er een, uh, wil ik zeggen. Maar uh, wat ik begrepen heb, gaat hij meedoen aan de parade uh, vanavond. Klopt. Ja. Ik wil toch wel op uh, wat namen, op uh, rijders uh, daarin gaan. Gewoon omdat daar wat verbonden is uh, met de eerste Aan de leiding uh, vinden we natuurlijk uh, Alexander van der Lof. Die rijdt in een uh, pizzerie. Nou, waarom uh, doet dat? Van der Lof, uh, zijn vader uh, was ooit... Uh, Dries, ja, was Dries van der Lop, is nog steeds Dries van der Lop, ik maar zeggen. Maar het was ooit een van de eerste Nederlandse Formule 1 coureurs zullen zich dat herinneren. Maar het is gewoon zo, jaren terug, ik geloof in de tijd dat ik nog niet eens kon lopen, reed zijn vader Formule 1 Dries van der Lop vinden we ook terug in het startveld Hans Hugerhoorn, nou ook ook aan Zandvoort verbonden naam natuurlijk, zijn vader ontwerper van het circuitpark Zandvoort toen de tijd, Zij zijn wel wat wijzigingen inmiddels natuurlijk hier op de jaren dat, maar dat is degene die het circuit ontworpen heeft toen Hans Hugerhoorn ook directeur geweest van circuit en één naam moet ik er ook uit ja, misschien is het lullig, hij rijdt helemaal achteraan op de 56 Plaats. Maar eigenlijk is dat toch wel uh, opmerkelijk. Dat is uh, Melroy Heemskerk. Nou, die rijdt in een heel klein uh, Renaultje. Het is geloof ik een r 03 of zo. En je moet uh, handen en voeten gebruiken. Niet zoals allemaal, maar spreekwoord gezien dan. om een tijd te kunnen rijden van uh, 2 minuten en 40 uh, seconden. En als je dan denkt dat je nog 1,5 uur geleden. hier uh, tijdens een demonstratie rond moet rijden. in een uh, kolonie Formule 1. ja, dan maak je eigenlijk wel uh, twee uitersten mee vandaag. Jazeker. Jeetje. Geweldig. Uh, even, uh, uh, oké, okay, de, de NK, dus het Nederlands-Nederlands gebeuren uh, in dit uh, hele verhaal. Uh, maar uh, verder vooruitkijkende naar de rest van het programma... er komen nog een paar hele mooie races aan hè, vanmiddag. Ja, wat we nog krijgen... en ik, ik zie daar niet één, twee, drie Nederlandse afvaardigingen in... maar uh, onder andere uh, krijgen we een soort uh, van historische uh, Formule 2-race... Nou, dat weet ik van vorig jaar nog. Dat was uh, spektakel uh, eerste klas. Het zijn historische auto's met bepaalde waarden... die uh, ja, uh, boven ons budget ligt, uh, zullen we dat maar zeggen. Maar er wordt wel degelijk geraced in die klas. En dat heb ik vorig jaar heel erg gezien in die uh, Formule 2. Dus dat is toch iets uh, waar we naar uitkijken. Wat verder we krijgen is ook een historische uh, Formule 3 race. En dan krijgen we nog een uh, Gentleman's uh, race. Ja, met wat... Mooie auto's uh, zullen we maar zeggen. Daar ja, verwachten ze we niet te veel spectaculair. van. Uh, en dan later op de dag uh, gaan we hier afsluiten. Uh, gaan we weer al het circuit verlaten in de richting dorp. Oké, okay, weet je toevallig hoe laat die parade start vanaf het circuit vanavond? Als ik het goed begrepen heb, uh, is het uh, half acht uh, vanaf het circuit vertrek. Uh, dat klopt toch, uh, Albert John? Ja, dat klopt. <lacht> ja, heel ik goed. denk, ja, anders komen we te laat <lacht> misschien. <lacht> dat is niet de bedoeling. wil hey, nee, uh, op be tijd zijn. <lacht> <lacht> ja, pap. <lacht> <lacht> Helemaal goed, we komen uh, dit uur nog een keer bij je terug voor uh, weer even een update live vanaf het uh, circuit Historic Grand Prix Zandvoort. Een geweldig driedaags race-evenement. Tot straks, Willem. Tot zo. Zeker niet te draaien bij CFM. Jorde, Elton John en, en Don't Doko Breaking My Heart. Jawel, ze dadelijk even de metagenda, maar we zeiden het aan het begin van uur 2 al. De kwalificatie van de Formule 1 zit erop en we zijn natuurlijk benieuwd wie er morgen op Pol start. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En dat niet alleen, maar natuurlijk ook van welke plek Max inneemt. Nou, ik zal je uit de droom helpen. Uh, Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Italië... vanaf de zevende plaats. De Mercedes'en van Lewis Hamilton, Paul en Nico Rosberg... waren op Monza in de kwalificatie in klasse apart. Als verwacht kwamen de Red Bulls op de lange rechterstukken... ook ten opzichte van de Ferraris van Sebastian Vettel... derde en Kimi Räikkönen vierde flink snelheid tekort. Valerie Bottas wist zich net achter de rode bolides in zijn Williams knap naar een vijfde plaats te rijden. Verstappen moet ook ploeggenoot Daniel Ricciardo een rij voor zich dulden. De Australier was in de laatste sessie, nou komt hij. 0.022 sneller dan de Limburger. Hoe durft hij? Hoe durft hij? Dus nog even de startopstelling van morgen vanaf twee uur live te volgen op de diverse sportkanalen. Op Lewis Hamilton, gevolgd door teamgenoot Nico Rosberg. Op 3 en 4 de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. op 5 de Williams van Valérie Bottas en dan krijgen we op 6 en 7 Daniel Ricciardo en op 7 Max Verstappen. Het belooft weer een spannende race te worden morgen om 2 uur daar in Monza. Live te volgen bij Siggo Kanaal 14. Jawel, wij zitten morgen weer voor de buis toch? Zeker weten. Zeker weten. Maar uh, dit weekend ook heel veel uh, racegeweld op het uh, circuitpark Zandvoort en daarbuiten. Vanavond in het centrum van Zandvoort hebben we het over de Historic Grand Prix. Hier is Eric Clapton en Change the Worlds. If I can reach the stars, come one down you, Shine it on Love I have inside Is everything it seems But for stappen Start vanaf een uh, zevende positie. En wij vanavond trouwens, uh, Albert-Jan, vanaf een 78e <lacht> positie. Dus, uh, nou ja, helemaal niet verkeerd, toch? Die niet onverdienstelijk, toch? Nee, toch? Van de honderd deelnemers? Nee. nee. Nummer 78, Schrijf het op en uh, <lacht> moedig ons aan. <lacht> Goed, de evenementenagenda. Inderdaad. Uh, gisteren al begonnen. Echt een geweldig evenement. Een AAA-evenement, zou ik bijna willen zeggen. De Hostility Grand Prix Zandvoort. Gisteren begonnen. Nog tot en met uh, morgen... En ook natuurlijk geweldige oude Formule 1-auto's die de revue gaan passeren. En morgen gaat het wellicht een beetje regenen. Dus dat zal nog voor de nodige spektakel kunnen zorgen op het circuit. Dus een aanrader voor alle autoliefhebbers om morgen lekker uh, vanmiddag nog... of dan wel morgen naar de historische Grand Prix in Zandvoort... af te reizen op het circuitpark Zandvoort. Nou, zoals gezegd, vanavond om half acht is het vertrek vanaf het circuitpark Zandvoort. En dan is het tijd voor de historic Grand Prix parade. De auto's die meedoen aan de historische parade, doen de parade en zullen hun historische racevoertuigen plaatsnemen op het lijnen in, in het centrum. De Kerkstraat en de Haltenstraat. Heb je nog een voorkeur waar je wil staan? Nee, we zien het wel. Ja. Toch. We zien het wel. Men heeft dan alle tijd om te genieten, u hebt dan alle tijd om te genieten van de vele, vele mooie voertuigen. Ook is er als vorig jaar een podium en gezellige muziek op het Raadhuisplein. En dat begint daarna het grote muziekfestival dat plaats gaat vinden vanaf 9 uur. Het is niet, niet meer weg te denken traditie tijdens de uh, historische Grand Prix parade, na de, de, de Grand Prix parade in Zandvoort-aan-Zee. Het muziekfestival Zandvoort. Mooie auto's kijken en daarna lekker genieten van de muziek. Heerlijk in de buitenlucht. En al de prachtige, echte oude raceauto's zullen de revue passeren. En dat allemaal vanavond vanaf 9 uur op het Raadhuisplein. Huisplein. Ook dit weekend houdt hij nog niet van auto's. Dan wel houdt hij ook van auto's en van jazz. Morgenmiddag is het weer zover. Jazz in Zandvoort met Max Ionata. Morgen is het alweer de eerste concert van de vijftiende. U hoort het goed, seizoen van jazz in Zandvoort. Het openingsconcert is gelijk één om niet te missen. De gast is namelijk de Italiaanse topsaxofonist Max Ionata. Max Ionata wordt beschouwd als een van de grootste saxofonisten... van de hedendaagse Italiaanse jazz scene. Dus morgen vanaf half drie live... In de krocht. Wilt u meer informatie hebben over dit geweldige evenement, jazzconcert? En over alle andere concerten die op de agenda staan? Ga dan even naar www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. Maken we even een bruggetje naar 9 september om 9 uur 's avonds? Dan is het weer tijd voor de pubquiz. De eerste quiz na de zomerstop. En wel, en dan hebben we het natuurlijk over Café Koper. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op de Grootscherm... in een gezellige ambiance met Quizmaster Steven. Wie is de snelste en wie is de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 5 personen, 2,50 euro per persoon. Houd je van een spelletje? Dan is dit jouw avond. 9 september vanaf 9 uur uh, in Café Koper aan het Kerkplein. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen... van Café Koper kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.cafekoper.nl. En als je nou denkt dat na de drie dagen dit een van de historische Grand Prix op het circuitpark Zandvoort... volgend weekend is, de, is het alweer tijd voor de ADAC Noordzee Cup. En dat is op 10 en 11 september. En op 10 september beginnen ze om 8 uur. En op 11 september om 5 uur is het afgelopen. De ADAC Noordzee Cup is terug in Zandvoort. Met de MSC Langerveld en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website van het circuitpark Zandvoort www.cpz.nl. 10 en 11 september is het weer tijd voor de ADAC Noordzee Cup. En op 11 september staat hier weer gepland, de Jutters Kofferbakmarkt. En die begint om 10 uur s morgens en die duurt tot 4 uur s middags. En dat is natuurlijk allemaal op het gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Heerlijk genieten van uh, koopjes, en uh, uh, scharrelerijen en curiosa. Dat allemaal op de Jutters Kofferbakmarkt op 11 september van 10 tot 4 uur. Tot zover. Oké, okay, nou, precies uh, in, uh, in de filler, dus helemaal goed. Wil je het even mee nalezen? Dat kan uiteraard ook op onze eigen ZFM app. En die kan je nu gratis downloaden in de diverse stores. anyone En dat was uh, de single van Dua Lipa en Be The One op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Ja, dit weekend heel veel oldtimers uh, in Zalvoort. En ze zijn uh, nu te bewonderen op de boulevard trouwens. Eentje niet, nee, die staat nog in de garage. Dat is uh, de CFM oldtimer. Maar die kun je vanavond wel gaan uh, bewonderen tijdens de parade... vanaf een uurtje of half negen in het centrum. Gewoon even kijken naar nummer 78 geen wij scheuren langs. Dat, ja, ja, nou ja... Mag die, eh? Mag die, eh? Dat is van de Dobby Brothers, de long train running. Ja. ja, daar zitten we in Zalvoort nog steeds met die windmolens. We zien ze tegenwoordig al geregeld staan. En dat is een park wat nog een stukje verder weg is... dan het nieuwe park wat ze willen gaan realiseren, Albert-Jan. Ja, vandaar dat we er ook nog even aandacht aan schenken. Want de komende maanden wordt toch echt wel cruciaal... ten aanzien van de plaatsing van die, van die windmolens. Want in het proces om windmolens dichter bij de kust te voorkomen... zijn de komende maanden cruciaal. Het definitieve besluit over de aanwijzing van windparken op zee voor de Hollandse kust... en dus ook voor Zandvoort valt eind van dit jaar. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de uitbreiding van windmolenparken... vlakbij de kust en het door minister Kamp geopperde plan. U kunt nog uw zienswijze indienen. Ga daarvoor naar www.platformparticipatie.nl www.platformparticipatie.nl Of anders kijk even op de website van de gemeente Zandvoort. Want ook daar staat de link. En als, ik zou zeggen, zoals zoveel in Zandvoort die dingen... Oké, okay, dat ze komen, maar dan wel ver weg, hè? Zo is het. En mij de dus ver. Verzet u tegen de dichtbij geplaatst geplande windmolens voor de kust van Zandvoort. En ik zou zeggen, ik zou u op uw hart willen drukken, luisteraars en kijkers. Laat uw stem in deze niet verloren gaan. En ik ben het er helemaal mee eens. Gaan we gaan weer uh, naar het circuitpark zo naar Willem van Denzek. Die is daar bij het historic Grand Prix weekend. Said her name was Delilah, Woo! and I'm like, you should come out with.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 Move your body For me, for me, for me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 Weer een uh, oud stukje van de single van Maxi Priest en Close To You. In een uh, nieuw jasje gestoken door onder meer Jean-Paul. Je CFM make my love go. Ja, we schakelen weer rap over naar het Park Sanford. Naar Willem van deze Want dit weekend heel veel historische auto's. Die mooie auto's op het circuit. En uh, volgens mij gaan we zo dadelijk aan de historische Formule 2 beginnen, Willem. Dat uh, klopt helemaal, historische uh, Formule 2, dat is hetgeen wat op het programma staat, uh, zo dadelijk. Zojuist hadden we uh, het NKH, uh, NH, nou ja, ik weet het niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, al die afkortingen, ja. in ieder geval uh, de Nederlandse kampioenschap van historische toewagen en Nou, dat eindigde uh, met een rode vlag... Uh, 56 auto's en de start. Ja, één van de deelnemers. En, uh, misschien krijgt Albert-Jan uh, de tranen van in Dover. Misschien een uh, glimlach uh, omdat de waarde van zijn uh, auto uh, wat gaat stijgen. Omdat er een minder is. Maar in de Hans-Denspocht, uh, voormalige Audi-Spocht, uh, was het toch uh, de MGB die daar een flinke klap maakte uh, over de dak ging. En ja, de wagen ja, die ziet er eigenlijk uh, niet meer uit. Uh, we kunnen niet meer uh, zien dat het een MGB is. En, uh, ja, dat dat was uh, het einde van deze race, die gewonnen werd door uh, Alexander van der Lof uh, in zijn uh, Pizarini. Oké, okay, nou uh, albert -Jan, wij gaan het rustig gaan doen. Hè? Nou, <laughs> <laughs> ik heb de tranen in de ogen staan, uh, Willem. Tranen in de ogen, ja. Nou. ja, het is dat ik je aan de telefoon heb, want ik sta nu bij die auto <laughs> en ik zie mijn in takels hangen. <laughs> dus ik kan er geen foto van maken, maar... Als je dadelijk nog even proberen op de gang, dan uh, kan je zien hoe het ook kan eindigen uh, met jouw MGP. Oké. Zodat ik dus uh, de Formule 2 uh, op de circuit. Zijn ze al klaar uh, voor de race? Nou, nee, die staan hier nog uh, achter op het paddak op de pre crit uh, zoals dat heet. Of dat, uh, ja, die MGB heeft daar een al een rotteuig achtergelaten, wat opgeruimd moet worden. Hou, hou, hou, hou. Het moet dus, oh, uh, oh, oh, oh. eventjes even duren voordat de formulierij van start gaat. Oké, okay, nee, hartstikke bedankt voor deze update. We komen in uh, derde uur nog een keer bij jou terug... voor uh, een vooruitblik uh, op de, de rest van de dag en op morgen. Ik zou zeggen, uh, voor, bedankt voor deze update... hoewel ik daar niet erg blij mee ben, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, we zien je, we horen je in de derde uur nog even weer. Rob, uh, Willem. Ja, oké, okay, tot zo. Tot dan. oh, dankjewel Hoi. Willem. En wij gaan het inderdaad rustig aan doen hoor, vanavond Albert-Jan. Komt wel. helemaal goed, komt helemaal goed. Met de MGB, door vanavond mee aan de parade in het centrum van Zalvoort. De CFM MGB, met nummer 78. Gaan we eens even toejuichen hè. vanavond, vinden we leuk.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 Dansen met deze ziel van Listen hoor de Save Me. Alweer einde van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen meteen het nieuws, en weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Met de derde en laatste uur in het take uiteraard van de Historic Grand Prix. Tot zo.